De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. The club isn't the best place to find the lover of the bar is where I go. Mm. My friends at the table doing shots, tricking fast and then we talk slow and Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now I'll Take my hand, and stop, and the man on the juke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 I bet she'd smell like you every day's discovering something brand new Well I'm thing? in love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 Goedemorgen Zandvoort Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek Cultuur en sport op ZFM. ZFM, ZFM, ZFM. Ed, Sheeran, Ed Sheeran was dat met uh, de shape of hair. Ja, hier. we zijn inmiddels de tweede uur binnengekomen. Tweede de uur al, de Hans. Het is uh, zes over uh, oh, ja, elf. En uh, ja, nou, Tegenover ons zitten Hilly uh, Jansen ja. en uh, Gilles Kok... En uh, we gaan praten over uh, wat er gisteravond allemaal is. Uh... Nou, niet alleen over gisteravond natuurlijk. Nou, sorry hoor Hans. Nee, maar ja, we gaan het nee, meer uitgebreid Gister hebben. <laughs> ja, er... Gisteravond hebben we al behandeld. Gisteravond, gisteravond was, nou ja... Hij is, is geweest. Hij ben dus, geweest. Dus, uh, ja. Ger is nog helemaal vol van. Ja, ja ik vond uh, het zo leuk. Die willen het alleen maar over gisteravond hebben. We hebben nog meer kaartjes, Ger. Ja, oh gelukkig. We hebben twee voorstellingen vandaag. Het was de eerste voorstelling. Hoe is het in jullie ogen gegaan? Deed alles het, uh, nou, alles het. Was het... Uh, ja, ik was er niet bij, maar... Ik, ik heb uh, vanmorgen zitten appen naar wat mensen. Ik ben trots, blij, maar ook opgelucht. Ja, ja. Dat, dat is het goed. was uh, een, een hele leuke, sfeervolle avond. Oh, maar leuk. Vooral voor ons heel belangrijk. Uh, het licht viel niet uit, uh, de verwarming brandde. Nou ja, dat bedoel uh, dus, ik, ja. Het is ja. eigenlijk allemaal best wel goed gegaan. En het leukste ja. was dat iedereen het heel erg leuk vond. Het, Het was heel veel. succesvol. Ja, ja. ja, ik hoorde wel regelmatig in de zaal uh, de ja. gaten lachen. Ja, en, absoluut uh, leuk. Ja, ja. dat dus was ben je, ben je geweest want, Nee, uh, ik ben er niet bij geweest. Ik ja, ben gewoon je. achter de schermen bezig geweest en ligt nou even plat uh, vanwege de ja. van koudheid.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 Maar je moet mij niet vragen hoe het werkt. Dus, nee, dat uh, ik ben ik, heel ja. blij dat ja. Stef daar rondloopt. En dat je iedereen kan instrueren uh, waar nodig. Hmm. Dus uh, ja, heel veel vrijwilligers. Maar ja. daar, daar moeten we ook om draaien natuurlijk. Dus het is uh, genoeg, alleen maar ja. mooi om te zien dat zoveel mensen er graag bij betrokken willen ja. zijn. En Omdat het is allemaal onder de, onder de noemer van de Stichting Beleef Zandvoort? Uh, nou ja, het pand is altijd van de gemeente geweest en ja. gebleven. Uh, de invulling wat vroeger Theo deed, die iedereen wel eens een beetje kent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 Nou, Die opening is dus echt voor iedereen. We gaan geen uitnodigingen sturen, nee. maar ik ga jou een uitnodiging sturen. <lacht> maar met die man kun je gewoon een, een hele show ja. vullen. Ja, ja, hij ja, heeft zoveel het. te vertellen ja, over ja. de krocht en dat, wat, grappig, hè? wat er allemaal is geweest. Ja, hij is en... ooit een keer hier geweest om daar wat dingen over te vertellen. Ja, ja, hij, maar... ik... hij wilde het eigenlijk helemaal niet, maar nee, nee, het heel verhalen, erg ja. uh, op de achtergrond. Ja. Maar uh, als hij een keer uh, gaat praten, nou, een waterval. Ja,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 Maar ik moet mijn eigen technicus hebben. En die kan dan niet. En zonder technicus komt hij niet. Dus het is ook een vorm van ja. onzekerheid. Maar hij ja. komt wel, toch? Neem ik aan. Maar ik heb een kaartje. Ja, was ja, ja, nee. maar... <laughs> zag ik al. Ja, Voordat zij dan ja zeggen, ben je eerst weken ja, aan het ja, wachten. Ja, ja, omdat ja, ja. Je... Ja. Ja. En wat kost een kaartje voor hans Dorenstein? 19,50. Jop, Goed zo. Dank ja, ik heb het al ingevuld. Toevallig, <laughs> toevallig <laughs> heb ik het gisteren. Nee, gisteren. Maar met het met het weer te, weer... op zich vind ik dat niet duur. Nee, dat valt mee. Ik heb het gisteren nog een keer opgezocht, want ik wilde dat voor uh, Lucky hm. Bone. Ik weet niet of je die kent, die is blind. Hij zei, ik kan dat niet met mijn telefoon. Ik probeer wel heel snel. Maar hij wil een papieren kaartje hebben. Is dat mogelijk? Wat jij bestelt online, dan krijg je in je mailbox. Ja, dat weet ik. Maar dat is voor hem ook te moeilijk. Ja, dat snap ik. Die kun je natuurlijk ook nog uitprinten. Dat zou natuurlijk ook nog uitprinten. Nou ja, de Kroft heeft nog een hoog in het vaandel. Ja, ja, ja. Een hele mooie traplift hebben we.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 Nou, dan hoor ik van al die jongens daar... je moet Kees ja, van Amstel hebben. Maar ben ik dan helemaal... Uh, want ik ken Kees van Amstel niet. Ja. Nou ja, dat is wel jouw probleem hoor. Dat lijkt me ook. Je zou dus meer mis. Ik merk het ook, he, dat Sommigen Zandvoorten zeggen geen idee. Ja. En anderen zeggen ja, tuurlijk. Die ken maar wat hij. doet hij? Uh, hij is hier is mij geboren in Zandvoort. Hij Bricch, is hier he. opgegroeid. Hij is volgens mij op zijn 20ste, 25ste uh, naar Amsterdam verhuisd. Ja. Hij is een laadboe, je zegt hij zelf. Ja, op hij, radio. Hij, maar hij is altijd het gevoel even Zandvoort. Dus daar kent hij veel ja. mensen voor. Op Radio 1. Okay. Uh, maar hij is uh, ook bekend op tv. Ik weet niet of het sluisbeschutters is, maar zo'n soort programma. werkt hij aan ja. mee voor die korte sketches. En ik ben zelf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 En uh, ja, dat kunnen we gewoon niet betalen. Nee, want er zijn 135 stoelen. Ja, dat en dan is. moet je kaartjes verkopen. Dus nee, nee, de kaart in bloemen gaat daar niet door. En je kunt nog geen 80 euro per kaart. Dat vinden wij van niet. We nee, dat eigenlijk... moet blijven in antwoord. Dus ja. zijn, zijn, zijn, zijn er nog ideeën rond uh, Grand Prix? Dat, dat willen we een oproep voor doen. Wij hebben een hele mooie zaal. Weet... Midden in het dorp. Weet je wat je <laughs> Toen... moet doen? Want Olaf Olaf Mol. Samen met... Uh, hoe heet die? Jack, uh, Jack Ploy. Ja. Die uh, hebben een theatershow. Ja. En die, die leggen dan uit wat ze mee hebben gemaakt. In, ja. uh, wellicht is dat, nou, ja, dat zou wel een leuk goeie idee, zijn idee om ja. dat te doen. Ja. Idee zijn, ja. Ja, ja. Ja. Ja, uh, die Marcel van Rabbel die zei van waarvoor maak je er niet een uitzending van. Maar de meeste van die uh, uh, ja, productiebedrijven die gaan allemaal naar het strand. En die huren een strandtent af. Oh ja.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 Het werd weer duurder en uh, uiteindelijk 2,5 miljoen dus. Ja. voor ja, mij. Daar zijn we niet over gegaan. We, uh, nee, dat weet, weet niet, tijd, de daar, daar, daar Houd we ik niet. Daar hou ik nog niet mee, mee bezig. Is. Geweest, maar, nee, nee, dat is veel geld gekost. Misschien met Kevin Stephan. Maar kan je ook zeggen dat het geld wel goed besteed is? Want ik vind dat, uh, en dat hoor je ook van de mensen die komen kijken... Uh, het ziet er kwalitatief allemaal uitmuntend uit. De installaties die zijn geplaatst zijn allemaal van hoge kwaliteit. Iedereen is onder de indruk.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 Iedereen, dat, dat merk je, zoekt een gebouw mm. waarin ze dingen kunnen doen. Ja. En dat heb je nu. Ja. Nou, ik zou zeggen, hou, houden ze nog van de grond ook in de gaten, hè? want jullie hebben plaatsen. Uh, ja, ja, het is wel nodig. De, de, de, de, de, ja, begrijp, voor jou ligt ja. Uh, ja. de apparentie van de tuinbazen. Tuinbazen, uh, inderdaad. Dat hebben ja. wij zelf geprogrammeerd op uh, 18 januari. Maar, en dat zijn kinderen Of een familievoorstelling vanaf 4. Plus. Mm. Uh, maar daar, daar moeten we ook voor zorgen. Dat de zaal natuurlijk gevuld is. Dus, uh, dat gaat niet vanzelf. Dus we, we ja. zijn ook wel aan het kijken hoe de promotie werkt. Ja. En de krant is natuurlijk één ding. Maar er zitten online natuurlijk heel veel mogelijkheden. We zitten hier natuurlijk ook een beetje reclame te maken voor de krocht. Ja. Uh, nee, dus. <laughs> ja, nou ja, het te even. Maar het is een, vooral ook een uitdaging om, uh, om, om meer dan alleen Zandvoort naar de krocht te halen. Ja. Want de ja. programmering lengt zich ook voor regionale. Dus we, we hebben ook geadverteerd bij de Little Locals.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 Uh, en we gebruiken deze voorstelling ook uh, om wat mensen te bedanken... en uit te nodigen leuk. om langs te komen die ons heel erg geholpen hebben de afgelopen tijd. Ja. En uh, ook de komende tijd nog misschien willen blijven helpen. Nou, We gaan er een, een beetje een eind aan breien, want er zijn nog meer gasten die stonden op. Nou, nou helemaal niet komen. leuk hoor, we willen <laughs> gewoon blijven. Blijf dan maar zitten. Nou, ja. ik, ik beloof, voor 14 februari gaan we nog een keer praten, toch? Neemen we Sonja mee. Sonja Koper, ook ja. een programmeur geworden, eigenlijk toch? Ja, zag ik. Ja, Zeker. Dus. Maar goed, daar kunnen we okay. nog een keer over praten. Heel hartstikke bedankt voor je kom. Gilles Geer, ook. En nog een weekend. heel goed weekend. Ga je vanmiddag weer heen, Gilles? De... Zeker. Ik ga vanmiddag echt de show, de voorstelling bekijken. Oh, echt? Gisteravond, ja, ja. Was er, <laughs> ja. Maar stel ik met mijn hoofd vol met ja, gaat dit goed, lief. gaat dat ja, goed. Ja, ja. Ik heb me voorgenomen straks in de zaal te gaan zitten achterin en uh, ook even te genieten van de voorstelling. Ja, helemaal goed, ja. helemaal goed. Hartstikke, hartstikke leuke voorstelling. En tot de volgende keer. Bedankt.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 Welkom, ja, Kevin, uh, Kevin. Ik kwam Kevin tegen in de sportschool, want wij sporten natuurlijk allemaal heel uh, fanatiek. Ja. Hadden we net ook al over, ja, over jou. Ja, uh... <laughs> Nee, dat gaan we niet doen. Want, uh, running out of time. Uh. Uh, ja, dat is ook heel leuk. Nee, uh, we hebben Kevin gevraagd uh, om te komen, want hij is de lijsttrekker wordt hij van het CDA. De Dorfspartij-CDA, uh, uh, moet ik eigenlijk zeggen. toevoeging inderdaad. Of uh, krijg ik dan uh, nee. Nee. nee, we gaan goed in de peiling, dus uh, mag je de CDA zeggen. Ja, ja. Oh, uh, <laughs> nee hoor. Die nee. gaan nee, landelijk goed in de peiling. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, als, als, als ik mijn mede-standwoord zo spreek, dan... Dan hoor ik toch wel ook positieve verhalen over wat we hebben gedaan. Ja, dus, uh, ja door ja. wat jullie hebben gedaan of wat Henry uh, Montebal heeft gedaan. Nee, men is uh, uh, uh, positief over uh, hoe wij dat hebben gedaan de afgelopen jaren. jaar uh, okay. met, met, met het team. Uh, wat, wat hebben jullie goed gedaan, uh, Kevin? Kijk eens, ik heb hier wat voorbereid. Uh, oh, uh, uh, uh, twee pagina's. <laughs> ja, Drie pagina's staan hier. <laughs> nee. Nee, uh, maar uh, wat, hebben jullie, wat hebben jullie bereikt de afgelopen... Ja. Nou, wat ik nog ja, de... wel heel belangrijk vind, uh, juist omdat. Uh, <coughs> juist bij de begroting. Uh, Heb je natuurlijk altijd. Uh, de, uh, vaak de oppositie die, die zegt uh, dat er uh, niks gebeurt. Hè, dat er ook veel geld over is hè, in, in de begrotingen. Uh, veel, als er geld overblijft, betekent dat dat er dus uh, uh, ja, niet wordt uitgevoerd. Maar uh, dat is een verkeerd beeld. Want we hebben toch echt heel veel uh, uh, bereikt deze periode. En ook heel veel op de rit gezet. En even een paar voorbeelden geven, want daar varen het natuurlijk om. Kijk. Um, tot verbeelding spreekt de, de Duinwachter. Die is ja. gestart deze periode. Eind vorige periode. Nou, het is dus, dus een, niet van de gemeente. Het is een, een particulier nou, part part nee. initiatief. Toch? Particulier initiatief, maar ook in de gemeente, binnen één jaar van, van, van, van, van, van plan tot. Tot, uh, ja, okay. ja dat, is, dat, is, dat is snel hoor. Nou, vanuit ja. die maar krijg goed, je mee. Okay, die, uh, <laughs> ik ga nog andere noemen. Uh, we hebben uh, ja. een hebben, hebben besluit genomen over het Heijmanshof. Manees Geruker. Ja, dat, mm -hmm. dat staat nog niet. Ja, er, de plannen maar. zijn er, maar... Uh... Nee, maar kijk, uh, uh, Hans, uh, oké, okay, dat staat er dat nou niet. Okay, maar dan kunnen we ook over hebben. Waar, waar, waar wordt er dan inderdaad... Uh, uh, nou ja, er wordt gebouwd. We hebben uh, deze periode geopend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 Nee, maar het is toch nee, een nee, grote partij natuurlijk. Ja, alleen. Nee, kijk, ik, ik, ik, sorry, wat ik bedoelde is net. Men is tevreden over, over uh, wat, wat wij als gemeenteraad. Of, ja, ja, oké. Okay. Ik ja, heb alleen ja. over CDA. Dus, dus ik, ik hoor mensen positief over, ja. over, over hoe, hoe het gaat. Natuurlijk zijn er altijd wat strubbelingen. Hè. Dat hoort ook een beetje bij Zandvoort. Zou ja, daar moet ik het nou misschien zo nog even over hebben. Maar ja. ik hoorde jou net een, een paar bouwprojecten noemen. En er ja. is wel iets gebeurd natuurlijk. Maar het duurt allemaal heel erg lang met bepaalde ja. zaken. Ja.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 uh, niet voor niks is die coalitie geklapt op een woningbouwproject, een het Heijmanshof. Ja. Uh, ja. ja. um, dat, dat is gewoon jammer, hè? dat uh, jongs over die, uit die coalitie stapte. Jullie zijn nu uh, met uh, de VVD en ja. Uh, ja, eigenlijk half uh, OPZ, ja. <laughs> zijn, zijn jullie doorgegaan. Ja.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 Dat vond uh, ook, ja, dat is ook uh, een probleem met de VVD. Nou, uh, nou, nou. No. Uh, ja, nee. Ja, <laughs> oh, ja. ja Siska <laughs> heeft je, maar daar houdt het een beetje op. Ger. Ja. Maar het valt mij sowieso op dat er weinig vrouwen op de lijst ja. staan. Ja, ja ik Hoe kan je kan je zeggen? Zeggen? Kijk, ik wil natuurlijk altijd inderdaad uh, ook, ook, ook, ook een goede uh, afspiegeling van de samenleving op de lijst. Hè? Uh, alleen dat, uh, ja, dat lukt niet altijd. Het heeft ook gewoon mee te maken. Kijk, we, voor je beeld we hebben ook heel veel dames op de achtergrond die heel hard meewerken ja. aan programma's, aan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 Ja. En uh, toen heeft uh, Rolf dat overgenomen, ja. Rolf Enstra. Ja. Ja. Waarom ben je toen gestopt eigenlijk? Als je ja. voorzitter? Ja, dat is goed. Uh, maar ik wil nog, nog kort daarvoor. Jo, dat uh, mag. Kijk, ik denk dat wat ik heel belangrijk vind om te zeggen is dat uh, uh, als zo'n lijst samenstellen, dat is altijd een, een, een, een, een, een fase. Een, een, een, een, dat doen we altijd samen, hè, in overleg. Ja?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 De reden waarom ik dus ben gestopt, hè, om jouw vraag te beantwoorden... is eigenlijk dat we merkten dat in, in, de, in de setting toen... Eh, ik, ik ben mijn werk, hè, ik heb toch een vrij intensieve baan. Ja, als advocaat, uh, advocaat hè, ben je? advocaat toch? inderdaad. Het ja. dus, is nog geen 9 tot 5 baan. En dan komt dat nog eens bij, één ja. privé. Dus, dus ik merkte gewoon dat eigenlijk... Uh, uh, ben je het is iets te veel. Het ja, is te veel ja. en ja. ik kom niet meer op de inhoud van, de, van, de, van, de, van het raadswerk mm -hmm. focussen. Ik, ik was alleen maar aan het praten over... Uh, ja, eigenlijk ja, schikkingen met... met oké, okay, hoe gaan we een compromis vinden? En dat kwam een beetje ten koste van het inhoudelijk werk. En dat vond ik eigenlijk niet meer zo leuk. En Ralph uh, die, die, die vond het wel leuk om daar een, een switch te maken. En eerlijk gezegd, dat werkte best goed. Want... Okay. Hij heeft er lol in, hij heeft er ook lol in. Ook oh, zeker, ja, hij komt goed over. Ja, is absoluut, dat is prima. Ja. Ja. Ook als hey. voorzitter van, van, van de commissie doet hij het trouwens al. Gemen. Ja, zeker. Als, uh, dus. ja, af en toe uh, ja. treedt hij op als, inderdaad als voorzitter van de commissievergadering. Ja. Um, een icoon uit de, de, de een stand voor zijn politiek, die, die stopt ermee. Dat is wel jammer natuurlijk, hè. Gert-Jan Blijver. Ja, ja. ja. Vind je het jammer of niet? Het is einde van een tijdperk. Het einde van ja. een ja. tijdperk, <laughs> ja. Huh? Want hoelang, dus hij, hij, nou hij is even la, laatste die de langste die die hij uh, heeft gezeten. Hij heeft gezeten. Dat, heeft gezeten. dat, ja, nou, dat is is nou was in ook al heel lang in de raads, ja. uh, in, in in de raad hè. In, dus in gemeenteraadspolitiek en. Uh, maar hij is niet helemaal weg. Hè. Bedoel, hij hij heeft, staat nog bij jullie op de lijst, hè, als uh, lijstduur. En hij blijft natuurlijk ook wel als, als, als, als, als, als, uh, als spraakbaar, uh, als, als aanspreekpunten en als klankbord. Blijft natuurlijk ja. altijd bij ons, uh, voor ons bereikbaar. Ja, geen wethouder meer? Nee, geen wethouder meer. Maar nee. met, met niet ten nadele van jou. Ja. Hij is natuurlijk wel de bekendste uh, CDA-politicus, ja. zeg maar. Ja. Uh, ja. En als hij nog op de lijst staat, dan heb je de kans dat hij toch een hoop uh, focus. Ja. Dan, uh, nou ja, goed. Toch? niet. Ja, ik, ja, dat uh, kunnen, ja. Die, ja, ik dat weet het niet.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 Een en, aantal, noem, noem maar eens één. Een. Ja, nou ja, ik wil ook, ook, ook willen van de van de, de heren ook. Nou, nee, maar voor onze de, luisteraars uh, is het gewoon <laughs> heel leuk, weet je hoor. Ik bedoel. Ja, uh, het, Nou goed, we, we moeten dat. Kijk, dat is zo'n proces wat, wat na, de, na de uitslag komt. Ik kan want, er wel één zeggen? Nou, ik, ik, ik, ik weet niet wie je in gedachten hebt. <laughs> ik weet het niet. Hoe heet je, Kevin Stefan? Kijk, dus, nee, <Superman> <laughs> nee, nan, nee, nee, nee. nee, nee, nee ik, ik, ik, ik, ik, ik ga dat zeker niet doen. Ik, nee. ik, ik, ik, ik, ik vind het raadswerk veel te leuk. Ja, ik ja. EN ben daar niet, daar niet ge geschikt voor, denk ik. Dus, ja, dus ik, ik ja. denk dat, uh, dat uh, ik moet ook echt uh, eh, met mijn standpunt kunnen pleiten. En de wethouder is dat toch, toch meer een bestuurder. En misschien ook wel goed. Kijk.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 Ja, maar als jullie weer in de coalitie komen, dan, dan uh, willen jullie wel heel graag betrouwbare coalitiepartners hebben. Ik heb jou er een paar keer in de vergadering over, uh, ja. Ja. over betrouwbaarheid uh, horen ja. praten. Daar werd je enorm op aangevallen door OPZ en, en ja. Jongslandvoort. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat bij jou overgekomen toen?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 voor verhuur, hè, dat we dat tegen gaan. Dus dat is het ook gebeurd, hè? Ja, is gebeurd. Hè. Uh, er is er ook heel veel over, over gezegd. Maar ja. het gaat echt om, uh, jongens, uh, uh, voor wie doen we dat allemaal hier? Het uh, Zandvoort moet toch echt uh, ja, zich hier nog prettig voelen en ook kunnen blijven wonen? Ja. He? Met Zeker, nee, dat, is, dat is heel duidelijk. Nou, ja. Jij gaat er mee, mede aan meewerken. Zeg maar, we gaan hard aan zo, werken. We gaan het zien en uh, beleven. We gaan het zien en beleven, want we hebben zo nog een gast. Dus we gaan oh, uh, interessant. Ja, zeker. zeker nou, interessant. Ja, als jij meer wil weten over de Watertoren. Dan, uh, oh, dan ga je blijven luisteren. Mag ja. ik één afsluiten, afsluiten? Nou, vooruit. Ja? Uh, ja. Nou, ik vind het toch wel heel belangrijk. Uh, er is iets over de klocht gezegd. En daar wil ik toch even kort mee afsluiten. Oh ja, de klocht. Dat vind ik toch wel heel belangrijk. Want dat in de politiek worden toch vaak.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 nou, de, de officiële opening moet nog komen, 14 februari. Maar dat er uh, ja. in gebruik is genomen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar Gert-Jan heeft er ja. natuurlijk wel heel erg voor gestreden ook. Nou, we ons heel eensterker nog. Dat er was echt uh, niet zeker dat dit ging gebeuren. Nee. Hoor, want ja, we hebben toch echt, echt wel met nipt uh, uh, dat geld ervoor kunnen vrijmaken. Ja. Ah. En uh, nogmaals, dat is geen luxe. Ja, hulde. echt fatsoen. Hoor, ja, absoluut. Nou, heel goed, uh, dankjewel Kevin. Dank je wel voor nog. uitnodiging. Uh, ja, uh, graag gedaan. <laughs> okay. We spreken hier de komende maanden uh, nog meer, natuurlijk, richting gemeenteraadsverkiezingen op 18, 18 maart. Ja. Uh, bedankt voor je komst ja. en een goed weekend. Goed weekend ook jullie. Oké, okay, we gaan ja. nog even snel een muziekje doen en dan. Uh...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 in the guitar. On a cold and grey Chicago morning... Another little baby child. Elvis. Ja, Elvis, Elvis. We gaan naar het laatste onderwerp. Ger. Het laatste onderwerp. Uh, en, ja, en, daarom hebben we Elvis even ingekort. Want uh, ja, tegenover ons zit... Uh, Kees uh, Drijsma.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 de burgemeester te willen kunnen zijn... en nee. april op het hoogste punt zijn. Nee, dat is lastig. Dat is lastig. Ja? Wat, is, wat is nu het idee? Ja, ik denk dat het einde van... jaar ik ga het nu heel snel. Hè. De fundering die is nu gestort. Oh. Ja? En uh, al die panelen... want het zijn allemaal beton elementen... die in de, in, in de binnenkant zitten. Die, die, zijn al, die waren al helemaal klaar. Dus de hele toren is eigenlijk al klaar. En het is een bouwpakket. Dus om de 14 dagen wordt er een halve verdieping...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 Oh, uh, ja. En dan zie je heel langzaam de toren groeien. Ja. Jouw drone. Jij hebt ook een drone. Ik heb ter... ook een drone. Ja, <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja, heel kleintje hoor. Ja. Dus maar die, uh, is, dat, is dat ergens te volgen? Dat vind ik wel een leuk idee. Ja. Ja. Uh, ja, ja, waarom, kunnen we dat niet uh, op uh, ZFM doen? Ik, Ja, kunnen we. Ja, uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik ga het dus eens uh, even voorstellen. Ja. In de groep gooien. En, ja, dat is uh, wel leuk uh, zijn um, toch? Om die filmpjes... Voor de, ter beschikking te stellen. Ja, dat, ja, dat, dat zou, zou heel leuk zijn. Ja, ja. Ja, nou, ik, ja. ik stel het dus voor. Ja. Ik, ja. Ben, ik, ik ben geen eigenaar van die film. Nee, ik begrijp ik. Nee, ik ik begrijp, kan het ik. heel makkelijk toezeggen. Maar, maar uh, op ZFM zouden ze kunnen uh, ja. laten zien. Dat is ja. natuurlijk ja, heel hey, dus leuk. Er is, wordt ook nog een appartement gebouw naast uh, de watertoren gebouwd. Klopt. Uh, daar is nu nog eerder mee begonnen, klopt wel? Ja, want het was de bedoeling dat we dus.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 en die gaan we nu als, toch als eerste gaan we die doen. Dus vandaar dat je daar de eerste verdiepingen al uh, de grond uit ziet komen. Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. En ja. Al, al, alle appartementen zijn daar verkocht? Daar zullen. zijn alle appartementen verkocht, okay. ja. En die appartementen in de zelf, hoe staat het daarmee? Daar zit uh, eentje, die is nog uh, te koop. Dat is de tiende, <coughs> de tiende verdieping. Dus een oproep aan allen die uh, heel graag ja. het meest fantastische uitzicht van Zadfurt ja. wil hebben. Wat is de, wat is de kosten daarvan? 400.000, uh, nee hoor. Nee, euro. nee <laughs> het, zit al, het, is boven, het zit iets boven. Uh, uh, uh, uh, ja, iets betreft, miljoen, ja, ja, iets meer dan een miljoen. Nee, ja, ja. Ja. En maar dat is niet ja. de allerhoogste... Nou, die zonder optie. optie. Die zonder optie. optie. En ja. uh, dat is even afwachten of die uh, helemaal door... Uh, en daar zit dan dit gedeelte ook bij? Hè? Ja, dat zijn de bovenste drie verdiepingen. zijn dat ah. Oké. Okay. Ja. Is 200, 210 vierkante meter geloof ik? Nee, 250 of zo. 250. 250. Ja, dus dat ja, is heel veel. Een grote, grote, grote, uh, ja. hele groot appartement. Is dat hebben we gedaan omdat... Uh, we, wil, we mochten geen lift en trappenhuizen aan de buitenkant maken. En je wil natuurlijk wel met je lift naar, de, naar, uh, nee. naar je appartement kunnen komen. Ja. Dus Pre dat is allemaal inpandeld nu. Ja, hoor. en doordat dat. Uh, hij zit ook in, op de plek waar vroeger ook de lift zit. Die ja. heeft we op dezelfde plek laten zitten. Ja. En, uh, we hebben een nieuwe lift, hè?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 Onmogelijk dat je dat niet ah. doet. Uh, Hij komt er heel, lang, heel vaak langs bij mijn mond. Ja, <laughs> ja, ja. Lijkt hond. Ja. Dat uit. zijn van die verrassingen. Dat zijn ja. hele, ah, Voor de opdrachtgever hele dure verrassingen. Maar ah. voor de buurt zijn dat hele vervelende verrassingen ja. ook. En ja. die hadden we natuurlijk niet, uh, niet ingekomen. Ja, als dat niet. dure verrassingen zijn... Is dat nog wel, uh, moeten die prijzen niet een beetje omhoog? <laughs> nou ja, die liggen al vast. Die dus, liggen al dus, ja. vast. Nee, nee ja. dat is voor de opdrachtgever Toch is een, uh, een probleem. Ja, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Nou, dus ik denk... Uh, het, is een, het is een duur project voor iedereen. Hè. Ja, dat ja. begrijp ik. Dat zo het zou wel ja. mooi zijn als het uh, volgend jaar uh, helemaal weer staat. Afgelist, zeker, en, ja, zeker. Uh, ja. uh, nou, het is wel een verrijking van het dorp. Ja, ik, ik ja. Kan, niet, kan niet wachten tot we uh, ja. de lucht in gaan. En ja. daar, uh, ja. uh, weer jij bent zelf antwoord. ook Zandvoort, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dan, uh, ja, dan weet je het. Ja, absoluut en hoor. Tuurlijk. Als ik binnenkom rijden, mis ik hem nu wel ja. vanuit de Haarlemstraat. Ja, Kijk. dat hoor je veel, hè. Van, ja. Die watertoren. Dan we ja. een waar, waar is paar nou? maanden wachten en dan gaan we hem weer ja. zien. Ja, begrijp ik. Uh, ja, we gaan bijna naar 12 uur toe. Uh, uh, hoe lang hebben we nog? Uh, we hebben nog een halve minuut. Een halve minuut? Ja. Nee, maar uh, hartstikke bedankt uh, voor je komst, uh, Kees. Tot de volgende en, uh, keer. En ja, tot de volgende keer. Nou, uh, en uh, vanmiddag uit uh, uh, uh, uh, uh, Zandvoort.